De overstromingen in Spanje hebben nog meer mensen het leven gekost. Tot nu toe zijn er 155 doden gemeld. Tot en met gisteren werden 95 slachtoffers gemeld. Het leger is nog aan het zoeken naar mensen die vermist worden. Ze denken dat er nog meer doden gevonden gaan worden. En er komt weer veel regen aan. Al valt die wel in andere gebieden in Spanje. Daar zit dan code oranje. Onze weerman Marco Verhoef over de regen die nog gaat vallen. Dan kan er in zo'n 12 uur tijd wel weer 100 mm vallen. Dat is echt nog steeds veel water... Maar de regio's waar we eerder die overlast gezien hebben, daar viel tot tegen de 400 sommige plekken zelfs nog wat meer millimeters. Wat eh, nog niets wil zeggen dat 100 millimeter in 12 uur nog altijd heel veel water is. Dus daarvoor waarschuwen zeker wel terecht. In Spanje zijn ze verrast door het plotselinge noodweer. Mijn collega's hebben uitgezocht of zoiets ook in Nederland kan gebeuren. En dat kan je horen in de podcast Lang Verhaal Kort. Justitie verdenkt een man van 61 voor het zoemelen met kinderopvangtoeslagen. Bij elkaar gaat het om 5 miljoen die Kadir K. van oktober 2021 tot afgelopen zomer zou hebben aangevraagd voor ruim 300 Bulgaren. Voor de aanvragen maakte de verdachte gebruik van digideegevens van anderen. En op die manier heeft hij dus geholpen met het onterecht aanvragen van die toeslag. De prijzen van vliegtickets gaan opnieuw omhoog. De tarieven die vliegmaatschappijen moeten betalen aan Schiphol stijgen namelijk de komende jaren met 40 Volgens Schiphol komt het door inflatie en nieuwe investeringen. Maatschappijen zijn bang dat Schiphol een van de duurste vliegvelden van Europa wordt. Dat gaan passagiers dus ook voelen in hun portemonnee. Ja, dat moeten dieven in Londen gedacht hebben. Eerder vertelden we al dat er daar 950 kazen waren gestolen. Met een straatwaarde van dik 356.000 euro. Nou, er is nieuws. De politie heeft een man opgepakt. De verdachte verhoort en wacht nu thuis het verdere, verdere onderzoek af. De politie kreeg hulp uit onverwachte hoek. Namelijk van chef Jamie Oliver. Die vroeg zijn volgers op Insta uit te kijken naar de vermiste kwaliteitskazen. Of dat ook tot de gouden tip heeft. Het geleid is niet duidelijk. Ik wil het weer, dat krijg je van mij. Vanavond grijs en droog, morgen ook bewolkt. In het noorden en oosten kans op wat motregen en een graad of veertien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Dit was het begin van deze 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf... die ook te volgen is op YouTube. YouTube. Welkom. Ik zal eventjes keurig netjes richten tot de camera... want dan uh, kunnen ze mij ook uh, meenemen... Aan, helemaal aan het begin van deze 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf... want dat is het vanavond. En uh, dat is niet zomaar. We begonnen trouwens met High on Shy... Ik zit hier weer even naar links uh, te kijken. Want uh, er was iemand hier die de techniek doet. Die had het over chai thee. Uh, wat, is, uh, wat is dat uh, chai thee, uh, Marcus? Dat is thee. Ja, dat is thee. Dat snap ik ook wel. Maar uh, tegen gelegenheid uh, waarvan heb je dat uh, gedronken dan? Uh, oh, ja, hij komt overeind. <laughs> hij komt ja dat, ja. dat was ter gelegenheid van een bezoekje aan Engeland. En daar drinken ze blijkbaar uh, een hele hoop thee. Een dat hele hoop we... thee. Een hele hoop thee, dat is volgens mij de drank van de Engels, hè? Ja, ja, ja, ja. met een blokje melk erin. En dan je allemaal chai-teentjes. Chai-teentjes, ja. ja, dat, dat, dat, dat doet mij dit denk denken, high on chai, dus ik denk... Ik heb hun muziek daar niet gehoord, maar... Dat nee, is nee, nee maar, ja, maar, maar goed, de thee heb je wel gedronken in ieder geval, dat, uh, dat is dan weer even... Uh, ja, dit is radio, want het is niet, natuurlijk niet alleen op beeld, maar we zijn ook bezig op het andere medium, dus... Uh, en het is leuk dat we die camera's hebben meelopen. En degene die wij vanavond in de studio hebben... die kan er een klein beetje over meepraten. En dat is Seb Adams. Goedenavond. Goedenavond. Want uh, voordat we uh, de introductie... Laat ik eerst de introductie doen. Want uh, dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Maar zo dadelijk, uh, hou vast. Want we gaan het ook over die camera's hebben. Um, maar goed, jij bent de winnaar van de eerste 035 popprijs geweest, geweest dit jaar. ja. Wanneer was dat ook alweer, even hier uh, De finale was in maart. Dus uh, helemaal in het uh, vroege voorjaar, Een beetje geleden, ja. het ja, is dus alweer een uh, nou, half jaar, meer ja, dan een ja, half zo, jaar ja. terug. Um, maar goed, uh, heeft het ook iets voor je opgeleverd? Uh, ja, ik zit nu hier. <laughs> ja, dat... Nee, ja. Um, ja, best wel veel, ja. Ja? ja. ja. Nee, we, we hebben Stadsfestival Hilversum hebben we mogen openen. Mm -hmm. Dus dat was heel bijzonder. Dat was ook een uitverkochte editie. Mm -hmm. Ik denk iets van 6000 kaart verkocht. Ja. Dus dat was uh, ja, te gek met, met als Daredevils, uh, Suzanne Freek. Uh, en daar stel jij ook uh, tussen eigenlijk. Ja, daar, ja. Stond, daar mochten wij voor openen. Dus dat was echt ja. heel uh, bijzonder. Ja. Ja. Um, even over jou. Want uh, ja we kennen je nu van een beetje de, de wat pittige muziek uh, in de zin van. Maar uh, was dat altijd zo geweest? Uh, nee, ik, ik ben eigenlijk begonnen met altpop. Mm -hmm. um, en ja, het heeft altijd wel uit invloeden vanaf uh, verschillende hoeken gehad. Mm -hmm. uh, dus ik heb altijd inspiratie gehaald uit uh, bands als Guns N' Roses, uh, Green Day. Uh, maar eigenlijk in het begin... Um, kijk, ik heb vroeger heel erg veel in bandjes gespeeld. En toen ik mijn eigen muziek begon te schrijven, uh, toen wilde ik juist heel erg afstappen van het idee van oh ja, het moet klinken als een rockbandje. Mm -hmm. uh, dus vandaar dat ik uh, in het begin wat meer ging experimenteren met uh, ja, uh, elektronische muziek ook, maar toch wel met elementen zoals een ukulele of een gitaar erin. Mm -hmm. En uh, nu eigenlijk sinds dit jaar ben ik weer uh, ja, terug naar mijn eigen roots. Namelijk gewoon uh, gitaren, uh, drumstellen en gewoon lekker rammen. Ja, en hoe voelt dat? Dat voelt heel goed. Ja, <laughs> ja dat, lijkt me, dat lijkt mij ook. Ja. Uh, dan die camera's, want uh, op een gegeven moment uh, uh, stelt hier Marcus de vraag van videografie. Want dat is ook iets wat je doet. Ja, uh, daar ben ik eigenlijk met een soort omweg bij gekomen. Want ik, uh, nou ja, ik had op een gegeven moment had ik mijn eerste nummer geschreven. Uh, mm -hmm. Dat is Nightmares and Flare Guns. Mm -hmm. Die oh, ga ik hè? Die ga ik zo meteen het... spelen. Ja, ja. Um, althans, dat was het eerste nummer wat ik dacht: van dit, dit moet ik gewoon gaan uitbrengen. Mm -hmm. um, en vandaar dat, nou ja, uh, dat ik uiteindelijk hier zit, zeg maar. Ja. En uh, voor dat nummer had ik een music video nodig. En ik had geen geld, zoals heel veel andere artiesten ook. Ja. En ik had zoiets van, ja, ik heb het verhaal en het verhaal is sprekend genoeg. Um, weet je, ik ga het gewoon opnemen met een telefoon en een uh, goedkoop stabilizertje. Ja. Um, het is mijn meest bekeken video tot nu toe. Uh, oh. Het is ook mijn slechtste video, <laughs> qua kwaliteit dan. Uh, want ja, het was gewoon op een, op een Gaan Samsung. we vanavond tunnetjes overdoen, hè? Dus ja, ja, ja, <laughs> ja. Het was gewoon geschoten op een Samsung uit 2017. Maar ja. weet je, het vertelt het verhaal en ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. Mm. En uh, ja, via die music video ben ik ook video's voor andere mensen gaan schieten. En uh, ja doe ik dat nu eigenlijk als mijn werk. Ja. Uh, dus het is muziek en, en video voor mij. Ja, ja. dus het uh, zijn twee uh, verschillende disciplines toch? als ik het. Uh, ja, maar ja. wel heel erg verbonden, denk ik. Ja. Dat dan weer wel. Uh, dus jij zal ook hier uh, met een uh, scheef oog kijken hoe doen die snuiters van, uh, van, <laughs> van, uh, van Alturen, Divevem, Schuine-Streep, 3 voor 12, Noord-Holland, vloedgolf Ja, nou, dat is uh, uh, zeker vind ik wel een idee. Ik vind het alleen maar leuk. Ja, um, dat, is, dat is één kant uh, van het uh, verhaal. Uh, want ja, uh, video's maken, uh, dat is natuurlijk je uh, core business. Zou, ja. uh, zeg ik ja. het goed? Ja, op het moment wel. Ja. Ja. Um, nou ja, goed, we gaan het er de, straks er natuurlijk onder meer uh, over hebben. Uh, maar ook over je muziek. Want uh, een paar weken geleden... of eigenlijk, ja, dat was bij More Than You Know. Want uh, ja. daar, uh, hebben we, daar heb ik je toen uh, voor in de uitzending gehad. Die single die is volgens mij ergens in augustus toch uitgekomen? Of? Eind augustus. Ja, ja zie je? Dat, ja. De, de, de, zover gaat dat alweer terug. Uh, en toen zei je van... ja, mijn nummers... Uh, die uh, ja, die werk ik eigenlijk uit op een akoestische gitaar. En dat was voor mij de trigger. Nou, als hij dat kan, dan kan hij hier ook uh, komen spelen, denk ik. Zeker, ja, ja klopt. Nee, ja. ik schrijf eigenlijk altijd alles op akoestisch. Mm -hmm. Gewoon één gitaar, um, akkoorden spelen... en kijken wat er uit mijn hoofd komt, mm -hmm. wat er uitrolt rolt. Um, ik denk dat dat ook het, het belangrijkste is om dat bl te blijven doen. Want dan uh, ja, laat je gewoon je gevoelens uh, zichzelf uitspreken... Dat je ja. dat, in plaats van dat je er te veel over gaat nadenken... En um, ja, dus het moet voor mij ook altijd gewoon werken met één akoestische gitaar. En daarna ga ik pas kijken naar welke sound het nodig heeft. Ja. Ga, ga ik je nu even een, een sortiment van vraag stellen die een uh, radiocollega in dit land soms ook wel eens doet. En dat noemen wij de Maarten Verduinvraag. En Maarten Verduin, voor de mensen die het niet weten en nu voor het eerst in wie is dat? Het is een presentator van RPL Woeden van het programma Podium 107. En die stelt dan altijd hele leuke vragen. Maar waar moet volgens jou een goed liedje aan voldoen? Oeh, uh, waar moet een goed liedje aan voldoen? Hm? Dat moet voldoen aan... Voor mij is het, uh, is het echt heel simpel. Um, mijn enige test is uh, dat wanneer ik het nummer voor iemand speel... Uh, dat hij een bepaalde reactie heeft. En dat hoeft niet altijd, ze hoeven niet altijd te huilen... en niet altijd uh, ja, helemaal emotioneel te worden. Mm -hmm. Maar het moet, het moet wel iemand kunnen raken. En soms is dat heel specifiek bij een bepaalde persoon... dat het diegene moet raken. Ja. Soms is het bij mezelf. Ja. Dat ik hem voor het eerst terugspeel. Dat ik de tekst heb uitgeschreven... dat ik hem, dat ik hem voor het eerst speel... En ook jezelf er zelf van moet, uh, moet huilen. Ja. Uh, dat, dat kan ook. Uh, maar dat is eigenlijk het enige. En dat is natuurlijk heel abstract. Ja. Um, maar dat, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Dat het mensen raakt. Ja. Uh, dan nog even die vraag over... Maar dan, uh, dan weer met het, het beeldmerk. Hè? Met de videografie. Uh, hoe kijk je dan uh, naar, naar uh, het werk? Uh, nou ja, de, de perfecte video bestaat niet. Hmm. Uh, maar ik denk inderdaad ook gewoon dat het belangrijk is om... Uh, om het verhaal te vertellen en, en authentiek te blijven uh, aan ja, degene die het verhaal moet vertellen. Ja. Dus niet, uh, niet te veel uh, onzin, niet te veel filters, dat soort dingen. Ja. Gewoon. Uh, ja, want, uh, want je zei toen van... Uh, ja, geld had ik niet in die periode. Dus uh, toen ben ik maar wat, uh, wat gaan doen. Klopt. Nou ja, je ziet het hier. We hebben wel spullen, maar we ook geen geld. Maar <laughs> dus, dat is, dat is... Ja, goed. Ja, dat, daar heb ik ook last van, ja. ja zoiets. Um, we gaan uh, natuurlijk uh, straks natuurlijk meer van je horen. Maar we gaan ook nog even muziek uh, draaien. En dat doen we met ook een band die hier uh, geweest is. En ze noemen zich Sakaram. En ze hebben een EP uitgebracht. Vallen is vliegen. En daar staat dit... Uh, nummer ook op een single moeders kindje.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 is ze nog je moeder voor je moeders illa Moeders kindje moeders mooiste is je moeder heen. Is ze nog je moeder voor je?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 voor je moeder, ziel alleen Moeders kindje, moeders mooiste is je moeder Hey, is er nog je moeder voor je? Pakkeram was dit. En het uh, nummer dat heet uh, Moeders Kindje staat op. He, de EP vallen is vliegen. En ze waren hier eerder dan deze maand. Maar toen heette het alternatieve VV. Meteen dit. Dit is 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want het is ja, de laatste donderdag van de maand. En dan uh, is het altijd uh, iemand uh, er halen die ook in Noord-Holland woont. En dat is Sepp, want die woont in Hilversum. Zeker. Ja, kunnen we zeggen dat, uh, dat in, uh, in de omgeving van Hilversum... toch een beetje sprake is van popcultuur? Of hoe moet ik uh, het zien? Nou, uh, het, het is in opkomst. Ja? Ja. Nee, heeft ik... dat ook weer te maken met diezelfde 035 popprijs... Uh, wat de vorstin uh, als een soort aanjager heeft uh, gedaan? Ja, die heeft daar wel echt een, een zweep uh, op opge, gegooid. Ja, ja. Nee, want uh, ja, er zijn wel bepaalde scenes die al wat actiever zijn. Mm -hmm. Er zijn ook wat jongens uh, heel erg actief met hip-hop in, uh, in Hilversum. Dus dat is heel gaaf om te zien. Ah, oh, dat is wel leuk, ja. Um, en ja, vroeger kende ik wel wat meer bandjes, vooral metal en zo. Maar ja, het is, uh, het, het is nu heel dun bezaaid. Ja. Uh, maar ja, ik denk dat dit soort initiatieven zoals de 035 Popprijs van de Forstin... die, die kunnen daar alleen maar aan, uh, aan bijdragen... Om dat wat, uh, wat actiever te krijgen. Ja, heeft ja. de streek dat ook nodig? Zeker. Ja. Ja, ja en aan de andere kant, uh, Hilversum, ja, uh, dan praten we over ja, het mediapark. Uh, ja. NOS zit er. Uh, nou ja, je nou kan ja. het zo gek nu niet, niet bedenken of het zit er allemaal wel. Dus. Ja, daar heb ik dan ook wel meteen een, een beetje een sterke mening over. Vertel! Um, <laughs> ik, ik vind dat Hilversum op dit moment. Um, het centrum en Mediapark uh, staan te ver van elkaar af. Mm. Uh, en we denken als centrum van Hilversum dat we daar dichterbij staan. Ja. Uh, dus je ziet bijvoorbeeld, nou ja, we hadden de Media Mile. Ik weet niet of je het kent. Nee. Het is een wandelroute van, het, van station Hilversum naar uh, beeld en geluid. Nou, ja. Beeld en geluid zit op Mediapark. Als jij naar beeld en geluid wil, dan ga je überhaupt naar station Mediapark. Mm -hmm. <laughs> niet naar station Hilversum. Ja. En uh, nou ja, die route was zo... Uh, onpopulair dat ze hem weer gaan weghalen. Mm -hmm. um, en ja, dat, dat is gewoon enorm uh, zonde. Maar het laat ook weer zien... dat het centrum gewoon heel ver afstaat van, van Mediapark. Dus alles wat er op tv en radio gebeurt... Mm -hmm. dat is gewoon, vind ik, heel ver verwijderd van, uh, van de live zien ja. En dat vind ik heel jammer. Ja, ja. Uh, dus, dus daar uh, mag Hilversum dus nog een uh, verbeterpuntje aan... Uh. Ik, ik vind... Uh, maar ja, kijk, je kan er natuurlijk uh, van alles over zeggen. Maar ik vind uh, dat wij vooral gewoon wat kleinere podia missen. Uh, kijk, de Forstin is gewoon te gek. Uh -huh. Maar het is ook wel weer een, een drempel die je over moet. Um, om ja, gewoon de, die kleine zaal te kunnen vullen. En ja. dat is gewoon wat lastiger. Dus ja, weet je, iets, een zaaltje met een capaciteit van 100 of zo, daar hebben we gewoon, vind ik, meer behoefte aan. Hmm. Er zijn wel wat plekken, maar het is nog. Ik, ik vind dat het meer mag. Uh, nou ja, ja goed. Uh, de, de, de cultuur ligt weer onder vuur. We hebben hier uh, in september hier een burgemeester over. En die zegt. Het is een rariteitenkabinet. Ja. En die zegt. Uh, Donderstraal op met die BTW. Uh, voor pretparken geldt het niet. Ja. Nou, daar was hij helemaal al niet over te spreken. Hoe zit het met jou? Uh, um, ik, ik vind gewoon dat we. Uh, dat, dat we kunst toegankelijk moeten houden. Mm. Uh, en dat we het ook. Uh, ja, moeten stimuleren... Om, om dingen op te zetten... om dingen te organiseren. Ja. Uh, kijk Je moet natuurlijk op een gegeven moment... wel kijken van ja, wat is de houdbaarheid... en uh, hoe... Uh, zorgen we dat er ook weer wat geld... Uh, terugkomt. Um, maar... Ja, ik, ik, ik heb het idee dat we ook gewoon heel veel kunst gewoon nu aan het importeren zijn. Ja. Dus dat wij voornamelijk naar buitenlandse artiesten gaan. Ja. En dat wij gewoon voor, voor Nederlandse artiesten altijd... dat we ze op een lager platform zetten, zeg ja. maar. Uh, en hoe zit het met de tribute cultuur? Hoe kijk je daar tegenaan? Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Nee, ik vind het heel vet. Ik ga zelf ook naar Tribute-avonden in de Forstin. Ja, ja. En dan is het helemaal uitverkocht. En het is te gek. Want dan, ja. dan kan je meezingen met Green Day, Nirvana, ja. Foo Fighters. Mm -hmm. Ja, die komen niet zelf naar de Forstin. Uh, dus, ja. Ze halen hun neus ervoor op. Maar, maar, dus het is te gek om, om, om het mee te maken. Maar het is wel eigenlijk, vind ik, triest... dat dat soort avonden uitverkopen... Ja. En dat eigen werkavonden uh, ten eerste gewoon naar achter worden geschoven. En ten tweede uh, dat er niemand op afkomt. Ja. Maar, <laughs> en je moet ze eigenlijk met een patat met woordgrappen woordgrappen. Ja. Uh, want daar moet, moet je ze lokken. Dus ja, uh, ja en, en, en, met, met en een patat dat met heel goed. Ja. Ja. Ja? Nee, want uh, we hebben de afgelopen editie patat met bij de Forstin uh, gedaan. Ja. Uh, voor degenen die het niet kennen, het is, je krijgt drie bandjes te zien en een patatje met voor 57. Dus dat is voor het publiek, is het een deal. Uh, ja. ja, dat, dat krijg je nergens deal. anders. <laughs> ja. um, dus dat, is, uh, dat was een heel goed concept. En wij hadden ook een hele goede editie. We hadden echt heel veel uh, kaarten verkocht. Het stond heel erg vol. Ja. Uh, dus dat was te gek om te, om te spelen. Maar het is inderdaad wel... Ja, er zijn dat soort trucjes nodig om, uh, om mensen te lokken. Ja. Ja. Want uh, een van die bands was... Uh, ...Friday. Ja, klopt. En Koen Brouwer ken ik. Die kwam hier ooit nog eens een keer... ...met zijn band Julius hier op bezoek. Oké, okay, te gek. Dat was, ja. uh, was toen. En ik weet nog, morgens, hij uh, kwam binnen... ...en toen moest hij nog wat eten... ...en toen had hij sushi uh, had hij gehad ergens hier verderop. <laughs> toen kwam hij, kwam hij binnen, maar uh, <laughs> daar kennen wij Koen. Ja. Van, ja, dus hij is hier ooit uh, geweest, maar dan praten we over 2013, 2014 zo'n beetje. Dus, ja. Maar die is uh, redelijk uh, aan de weg aan het timmeren met dat Friday, heb ik begrepen. Klopt, ja, te gekke band. Ja. En ja, bij hun stond het helemaal uh, vol. Ja. Dat, was, uh, ja, dat was te gek. Dat ja. dacht ik al. Um, we gaan uh, nog even een nummer uh, laten horen. Uh, na het uh, telefonisch interview wat er uh, aan uh, zit te komen, dan uh, mag jij uh, gaan spelen. Maar zover is het nog niet. Eerst uh, gaan wij Noah Lorin uh, laten horen. En dat nummer dat heet, uh, uh, samen met Maddie Morea, Ringing. En vul het dan zelf maar in. Mijn ears are with love for you. I don't really hear what you're saying, most of the time. All I know is that you smile, dreaming your eyes So unfocused way Noah Lorin samen met Maddie Morea en Ringing with Love. Want, uh, ter voorbereiding voor het uh, gesprek wat ik uh, nu zo dadelijk met Noah ga voeren, zat ik al even te kijken: van, is er dan toch echt helemaal niks uitgebracht eerder dit jaar? Jawel, dit uh, nummer Ringing with Love. Dat is volgens mij in het voorjaar uitgebracht. Uh, en ik kan het ook meteen vragen, want uh, Noah hangt aan de telefoon. Goedenavond, Noah. Goedenavond. Ja, want uh, volgens mij heb je dit in mei uitgebracht. Klopt dat? Ja, dat klopt volgens mij. Ja. Ja. Leuk om te horen eventjes. Ja, uh, want uh, de, de samenwerking waar we het uh, zo dadelijk en uh, gedurende het uh, gesprek gaan over hebben... Is, uh, was deze met Medi Morea, maar met, je nieuwe, met de nieuwe single heb je dat ook uh, gedaan. Uh, eerst nog even terug naar deze, um, want het is, um, hoe ben jij eigenlijk met uh, Medi Morea in, uh, in aanrakingen gekomen? Oh ja, dat was in de COVID-tijd. Mm -hmm. Ik denk dat dat gewoon via Instagram is gegaan. Ik weet eigenlijk niet. Uh, misschien via een kennis? Mm -hmm. Ik weet niet meer precies wat de link was. Maar op een gegeven moment hadden wij contact op Instagram. En iedereen zat natuurlijk toen thuis. En toen bleek dat wij heel dicht bij elkaar woonden. Mm -hmm. Dus toen zijn we een keertje samen gaan zitten. En um, daar hebben we toen dit liedje geschreven. En dat is dus eigenlijk al best wel lang voordat... Uh, dit nummer is uitgekomen. We waren het daarna allebei een beetje vergeten. Mm -hmm. En toen gingen we het weer oppakken van... Nou ja, hadden wij niet nog iets liggen? Echt een jaar of twee jaar later en toen bleek dat dat hele nummer was eigenlijk al af. We hadden alles ook al uh, opgenomen. Een hele demo. Dus dat was wel grappig. Ja, um, want ja, je hebt nog meer uh, gedaan de afgelopen jaren. een uh, ervan, bijvoorbeeld ook met Benjamin Fro, die is uh, ooit hier bij ons in de studio uh, geweest. Daar heb je ook nog uh, een, uh, een EP geloof ik mee opgenomen. En ...ja, ook volgens mij mee opgetreden. Klopt dat? Ja, zeker. Dat was in uh, 2022 hebben wij NIP Remember Summer uitgebracht. Ja. Dus allemaal vrolijke zomerliedjes. En um, toen hebben we ook diezelfde zomer zijn we op tour gegaan. Echt heel veel festivals gespeeld in Nederland en ja. ook in Duitsland. Ja. Dus dat was heel te gek. Ja, en over optredens, want uh, de laatste... Uh, ja, vorig jaar geloof ik, heb je ook nog uh, wat optredens uh, gedaan... En ik meen, in Paradiso. Ja, zeker. Vorig jaar is mijn debuutalbum uitgekomen met een show in Paradiso. Ja. Dat was uh, heel erg leuk en een um, heel mooi moment. En daarna ook in Luxor Live in Arnhem. Ja. Uh, ja dus dat was om uh, dat album te vieren. Ja, merk je ook dat uh, jouw muziek... Uh, ja, meer of meer bij uh, steeds meer mensen ja, uh, bekend wordt... Nou, ik heb wel nu soms bij optredens dat mensen de tekst kennen mm. van sommige nummers. En dat vind ik wel een hele gekke nieuwe ervaring. Ja. En dat um, ja, voelt heel verbindend. En dat er gewoon echt uh, vreemde mensen staan die uh, ja, mij op de radio, denk ik, hebben gehoord voornamelijk. Of, of online zijn tegengekomen en die dan echt hele nummers ik. ze dan meezingen vanuit de zaal of op een festival. Dus dat, um, dus ja, ik heb wel het idee dat uh, meer mensen mij leren kennen. Ja, want, want ik, ik, ik dacht ook uh, van uh, dat ook uh, de, de, de grotere muziekplatformen uh, jou ook uh, zo langzamerhand een beetje beginnen te vinden in, in wat je maakt en wat je uh, laat horen. Um, ja, zoals welke platformen? Uh... Nou ja, de, de landelijke radio om maar eventjes één uh, oh, balletje ja, ja. op uh, te gooien. Zeker ja, de NPO heeft mij uh, best wel veel gedraaid de afgelopen jaren, wat echt te gek is. Ja. Vooral NPO Soul en jazz, maar ook wel NPO 5 en. Ja, dat, wat, een paar dat andere, had ik, ja, dat had ik ergens voorbij zien komen. NPO Radio 5 zag ik uh, gestaan. Ja. Ja. Ja. ja, inderdaad. Ja, uh, Sol, ja de Soul en jazz platform van de NPO, ja, dat verbaast me niks, want dat is eigenlijk een beetje uh, wat in je DNA zit. Ja, precies. Ja. Daar pas ik thuis. Ja, uh, uh, ja dat, dat doe je al zo lang volgens mij. Uh, ho, ho, hoe is dat eigenlijk ooit ontstaan uh, om, om juist dat, uh, dat te gaan doen? Die muziekstijl, ja. die muziek uh, ja. sowieso. Ja. Nou, mijn ouders die waren allebei muzikanten en vooral mijn vader die um, maakt ook soul jazzmuziek. Ja. Mijn eigen band, die heet Liquid Spirits. En daarvoor heeft hij lang bij uh, Candy Dover gespeeld, bijvoorbeeld. Yeah. Yeah. En bij Ben Herman bijvoorbeeld ook. Een grote jazznaam in Nederland. Yeah. En um, uh, ja, dus dat is er eigenlijk thuis wel met de paplepel ingegaan. Mm. Alle neo-soul-legendes en de soul-legendes uit de seventies en... Ja, verschillende jazzprojecten. Dus ik um, denk dat dat er altijd al in zat. Ja, uh, je noemt Candy Dilver. Daar zag ik ook ineens wat uh, voorbij komen op Instagram bij jou. Ja, klopt. Op ja. mijn albums heb ik een nummer uh, waar zij ook op speelt. Ja. Uh, en die heeft deze week uh, 2 miljoen streams gehaald. Zo. So. Dus dat was wel um, even het vieren waard. <laughs> ja, dat geloof ik graag, ja. <laughs> <laughs> uh, want, uh, want ja, uh, ook zij, uh, ja, een saxofoon is wel iets wat uh, wat ook bij de muziekstijl uh, hoort wat jij maakt. Ja, absoluut. Ja. Dus daarom uh, ben ik ook heel blij dat we toen die collab hebben gedaan. Ja. Ik uh, wil ook in de toekomst met meer um, uh, horns, hoe heet dat, <laughs> blaasinstrumenten. Ja. Gaan werken op een muziek. Want dat past inderdaad heel goed. Ja, um, Dan komen we dus eigenlijk al een beetje in de richting van soul en jazz. En dan uh, gaan we het ook een beetje hebben over je nieuwe single. Uh, Layers ja. of Time. Want uh, je, je werkt samen met een Duitse soul en jazz producer. Felix. En dan moet je hem even helpen met uh, de achternaam. Uh, want hoe spreek je hem uit? Die, de achternaam van Voor deze film? Voor mij is het gewoon Felix Hien. Of tenminste... Zo heb ik het uitgesproken. Je schrijft ja. het, Heen, en ik denk dat dat in het Duits ook zo wordt uitgesproken. Ja, nou ja, goed, uh, laten we het dan maar ook daarop houden. Maar uh, hij, uh, want het is ook een, een label, hè, wat, uh, wat, waar het op uit uh, wordt uh, gebracht. Ja, wij uh, kennen elkaar eigenlijk ook via dat label. Wij mm. uh, releasen daar allebei al een paar jaar. Ja. En uh, we zijn elkaar toen een keer tegengekomen op een borrel. Ze organiseren twee keer per jaar borrels voor de artiesten... maar ook voor, um, voor luisteraars en muziekliefhebbers. Ja. En daar waren we allebei. En um, toen daarna stuurde hij mij wat muziek om uh, samen te werken. En deze pakte me gelijk. Ja. Uh, het is, je, je bent niet origineel met deze titel... want ja, wat, uh, wat heb ik uh, van de week gedaan? Layers of Time gegoogeld. En wat denk je wat eruit komt? Kom ik bij een, een of andere Italiaanse gothic band kom ik uit. Dus een totaal ander oh. nummer hoor. Ja, ja. Dus. Oh, ja, dan, wow. ja, dan moet, je, moet je voor de grap maar eens doen. Als je uh, even niks te doen hebt. Maar dan, dan, dan, dan, dan, dan zie je dat, het een, uh, dat er ook een Italiaanse band is uh, die uh, onder deze titel uh, ook iets heeft uitgebracht. Dus, uh, ah yeah. Ja. Ja. Maar niet, uh, geen andere Soulja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat is. Uh, nee, het is uh, ik zat ook even te kijken van naar de tekst. Is het dan. Uh, nee hoor, dat, uh, het zijn twee verschillende uh, songs. Oh ja, gelukkig. Ja, nee, ja. <laughs> zit je al met je voorhoofd uh, het zweet af te vegen of niet? Nee, nou, ik heb hier vroeger met titels uh, zoeken wel veel naar gekeken. van Oh wat is handig? En natuurlijk hm. kun je daar altijd wel een beetje op letten. Maar ik denk ook dat er heel weinig. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Heel veel titels zijn die al wel bestaan. Mm. En je moet toch ook een beetje iets doen wat in je tekst zit, vind ik ja. altijd. Ja, uh, layers of time. Dan zeg ik de lagen in de tijd. Maar dat vind ik wel. Als ik al meteen even een paar zinnen en openingszinnen van de tekst van, van deze single hoor, uh, Er zit ook iets van reflectie in. En iets van even op uh, terugkijken. Ja, ja, absoluut. Ja? Ja, het gaat eigenlijk over de layers of time. Wat ik daarmee bedoel zijn de, eigenlijk de generaties in je familie of in je, de omgeving waarin je opgroeit. En hoe door die laagjes en door de generaties steeds dingen eigenlijk stilletjes worden doorgegeven. Van gewoonten, dingen die je normaal vindt, hoe je omgaat met emoties en met mm. dingen in je leven. Mm -hmm. En dat je dat eigenlijk niet doorhebt tot een bepaald moment in je leven... dat je denkt van, oh, wacht, waarom doe ik dit eigenlijk? Of waarom denk ik hier zo over? En kan dat ook anders? Of vind ik dat eigenlijk zelf wel? Mm. Um, ja, dus daar gaat het inderdaad heel erg over. Zelfreflectie, over... Die patronen die door de generaties zijn doorgegeven. En dat je dus als je dat door hebt ook de keuze hebt om dat los te laten. Ja, ja er, zit, er, zit, er zit wel degelijk nog een, een randje aan waarbij je kan denken van... hé, hey, daar zou je mensen ook mee kunnen helpen in dat opzicht. Want daar is muziek denk ik ook wel voor bedoeld. Ja, nou dat denk ik ook. En ja. vooral om mensen goed te laten voelen of daarom luister ik muziek en hmm. maak ik eigenlijk ook muziek. Ja, jij maakt muziek. Maar dat is mijn persoonlijke mening, want anders hadden we dit hier uh, er niet over gehad, denk ik eerlijk gezegd. Nee, maar daarom maak ik muziek. Om ja. mensen zich goed te laten zien. Ah, ja. Oh, ja, ja. Nou, oké. Okay. Um, uh, goed. Uh, morgen komt hij uit. Layers of Time. Ja. Ga, gaan er uh, nog meer uh, dingen van jou uh, komen de komende tijd? Zeker. Dit is de eerste single van een uh, EP die in het voorjaar uit gaat komen. Ja. En in de tussentijd uh, nog een paar singles. Ja, dus uh, het is allemaal een beetje... Uh, de, de spanningsboog een beetje aan het opbouwen naar iets uh, moois... wat er in het voorjaar gaat komen. Het is nog maar het begin, inderdaad. Ja. ja. Um, nou ja, goed. We, we, we gaan hem uh, laten horen. Hier is uh, Noah Lorin uh, met Felix Hien. En het nummer dat heet Layers of Time. I look in the mirror, see Settle slowly, unaware we are hosting in our minds Life's gone by like parasites, now they're living on a mind I look in the mirror, seeing dreams of gold Ten years old, thinking I could fly met de producer Felix Hien... die je hebt kunnen horen op deze single. Uh, ik had een beetje het Jerry Maguire gevoel. Wat is dat? Dan op een gegeven moment uh, loopt hij ergens in een of andere lobby... met een, uh, met een, een of andere American football player. En die uh, geeft hij dan aandacht. Maar dan loopt hij naar zijn grote ster toe. En dan uh, zegt hij uh, van... Uh, van ja, nou heb ik uh, tijd uh, voor, uh, voor jou. Uh, Zo'n uh, zo gevoel had ik dus ook even. Eén gesprek afhandelen en weer naar de centrale gast van vandaag. Want dat is Seb Adams en die zit er helemaal klaar voor. Uh, het, uh, hij had het er net al over in de uitzending. Uh, namelijk het uh, eerste uh, nummer wat hij min of meer eigenlijk uh, op uh, video met, uh, met telefoon hè, Was het toch? Ja met telefoon. Wie? Ja zie je. Uh, en dat is dit nummer. En dat nummer dat heet Nightmares and Flare Guns. Yes. My head is full of nightmares and flare guns I try to wake myself, but I can't run I'm wide awake The fear is overwhelming I can't take it I will have to find a way to keep pretending This ain't real And make my mind believe that I can be in my fantasies I shut my eyes and see I should be living in my dreams But my head is full of nightmares and flare guns I try to wake myself but I can't run away from what's been hunting me In my dreams for so long and now I hold my breath and count to ten my thoughts are closing in and i have to pick my fights i don't think that i can win if i can only get through the night it may seem hard at first oh and it may seem impossible but i can't give up yet i need to forget my troubles but my head is full of nightmares and fagons i try to wake myself but i can't run away from what's been hunting me in my dreams for so long and now i hold Find the gun, my vision becomes clearer. I point it up to the sky and I pull the trigger. For it was just a bad dream and bad Happen to good people I don't believe any of that I'm not feeling equal To the ones who can decide The ones who dare to try The ones who actually fall asleep at night I've been having nightmares and flare guns I try to wake myself But I can't run away From what's been unto me In my dreams For so long And now I hold my breath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 Dat waren we nog even te vergeten te vertellen. Dat we altijd tussen de nummers door nog even een applaus geven. Dus dat uh, is bij deze dan nu uh, gezegd. Uh, ja, want ja, ja anders uh, zou je kunnen denken van... Hey, moet ik nu twee nummers achter elkaar zijn, spelen? Ja, uh, Zo werken wij dus uh, niet. Uh, ja, dat, uh, dat, moeten we, dat moet ik eventjes de volgende keer even nog, uh, nog wel even duidelijk uh, erbij uh, zeggen. Uh, maar goed, het is wel een, uh, een uiterst breekbaar liedje, vind ik eerlijk gezegd. Zeker. Ja, hè? Vooral hoe ik hem zo speel. Ja, zeker. Want dan uh, komt hij echt uh, binnen in dat, uh, dat op, uh... ja, Zo heb ik hem ooit geschreven, ja. ja. Uh, dat is dus ook meteen de verklaring waarom jij uh, alles eerst op de akoestische gitaar uitwerkt. Uh, Klopt. En uh, ja. dat het dan uiteindelijk uh, dan iets uh, wordt. Uh, nou ja, goed. Dat, uh, dat, dat zullen we dan uh, gaan merken. Bijvoorbeeld uh, bij een van de nummers die jij al hebt. Heb uitgebracht, hebt uitgebracht, toch? Ja, evet. ja, want uh, deze die heb jij volgens mij vlak nadat je de popprijs had was, gewonnen. Uh, deze heb ik tijdens de finale uitgebracht. Ja, zo was het. Ja, Klopt. inderdaad. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Uh, want dat was ook uh, wel het was nog een grappige aanleiding. Dat je, dat je uh, nieuw, de nieuwe single uh, tijdens de finale uh, ging spelen, geloof ik. Hè? Ja. Ja. ja, we hadden zoiets van, weet je, we staan uh, voor een volle forstin. Hmm. Uh, we hebben het nummer liggen. Uh, weet je, waarom niet? Ja. We, we, we dachten eerst, ja, eigenlijk zou die een week later uitkomen. Toen dachten we van ja, het is eigenlijk gewoon doodzonde om dan eerst in een volle voorstin te kunnen staan. En daarna uh, een week later er pas mee te komen. Dus we hebben gewoon even uh, alles op alles gezet om hem een week eerder af te hebben. Ja. En uh, tijdens de finale gewoon uh, online uh, gegooid. Ja. Ja. Uh, de single. Want daar hebben we het over. Die dus dateert van maart, mensen. Want dat was de periode van, uh, van de popprijs. De 035-popprijs. Uh, en dat nummer dat, uh, ga je dus nu in de akoestische versie horen. Want uh, we kennen hem natuurlijk als uh, de stevige variant. Maar je hoort wel degelijk dat het om long gone gaat. Yes. To break away from all this shit stuffed down my brain It's been far too long since I've wandered off Let my feet decide my fate It feels so good again Off the grid without a plan So don't ask me where we're going Wherever the wind blows us is fine by me Before you ask me, I'll be long gone into the wild but nobody ever drags me down, I'm free I feel like I can breathe again And I'm long gone into the wild Nobody ever drags me down, I am home I'm tethered and I'm broken, I'm long gone I really pushed it to the limit the last couple of months And now I feel it in my bones and in my spirit To said I'm gonna need a minute so if you feel me Before I blow to pieces I'll be long gone into the wild Nobody ever drags me down, I am free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 Let my feet decide my fate, it feels so good again. I'm tethered and I'm broken when I break away. Let my feet decide my fate, it feels so good again. I'm tethered and I'm broken when I'm gone. Before I pull pieces, I'll be long gone into the wild nobody ever drags me down i am free i feel like i can breathe again and i'm long gone into the wild where nobody ever drags me down i am home i'm and unbroken i'll be long gone into the wild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 Dankjewel. Dat was hem. Uh, straks uh, na negen, dan uh, hebben we er nog één in uh, het laatste uur. Uh, nog twee nummers in ieder geval. Uh, maar we hebben ook nog uh, materiaal wat we hebben vergeten te draaien. En eigenlijk, uh, ja, hier hadden we gewoon wat scherper moeten zijn met het uh, uitvoeren ervan. En het is Blanco met zijn laatste verschenen single. En dat nummer dat heet Red Get Up. Down. Sun is sinking I've been thinking About how things are changing Het lijkt wel of Blanco uh, alias, dat is uh, zijn naam waar hij mee optreedt, Blanco. Maar zijn echte naam is Jan de Witte. Maar uh, ja, het lijkt er een beetje op alsof hij de E-Streetbind uh, bij elkaar heeft uh, gebracht. En daar heeft hij uh, deze single uit uh, weten te fabriceren. Get Up heet uh, de, de single. Het is overigens nog niet het laatste Volendamse materiaal wat je uh, voorbij hoort uh, komen. Nee, we hebben er nog één. En dat is uh, de nieuwe single van Company 23. Maar daar zijn er wat complicaties op getreden. Dus uh, de single die zou afhankelijk morgen uh, uitkomen. Maar dat gaat nog eventjes duren. Maar uh, niet getreurd. Hij komt wel voorbij. Over nieuwe singles uh, gesproken. en Zij is vanavond te zien in DB's bij Club 3 voor 12 Utrecht. En dat is deze nieuwe single van Feline... Pretend en volgende week gaan we met haar praten over deze nieuwe single. Het is de vierde in ieder geval. En daar sluiten we dit uur mee af.